...van vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het voor nou? Er zit schot in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Volgens de VVD zijn er al wat onderwerpen afgehandeld. ChristenUnie-leider Seger zei ook dat er op veel terreinen vooruitgang wordt geboekt. En ook Pechtold noemde de afgelopen dagen zinvol. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zitten sinds deze week weer om tafel met informatuur Zalm... na een vakantie van drie weken. De derde Nederlander die betrokken zou zijn bij het eierschandaal... zegt dat hij de anonieme tipgever was... die eind vorig jaar aan de bel trok bij de Voedsel- en Warenautoriteit. De man was tot een paar jaar geleden compagnon van het Belgische bedrijf... dat antiluizenmiddel met fipronil leverde aan Chick-Friend. Hij ging daar met ruzie weg, maar kon nog steeds e-mails lezen. Volgens het kabinet ging de tip van november alleen... over het gebruik van fipronil bij het ontsmetten van de stallen en was er geen aanleiding om te denken dat het giftige middel ook in de eieren terecht kon komen. Bij een treinongeluk in het noorden van Egypte zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zeker 65 gewonden. Twee treinen botsten frontaal op elkaar in de buurt van de stad Alexandrië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Nederlandse voetbalsters hebben de A-status gekregen van het NOC-NSF. Dat houdt in dat de speelsters meer mogelijkheden krijgen om zich fulltime op een sport te kunnen richten. De Oranjevrouwen werden vorige week Europees kampioen door in de finale Denemarken met 4-2 te verslaan. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 19. In de loop van de nacht gaat het licht regenen. Dat blijft morgen overdag ook zo. Dan is het de hele dag druilerig bij 17 tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 20 tot 22 graden. En dit was het. En was... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Fielen in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude... 9 kilometer na een ongeluk. De vertraging is nog zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een hele goede middag, luisteraars. We zijn er allemaal weer. En het is weer Zandvoort Ruidoor, oftewel Hans met zijn vrienden in de middag. En volgens mij zijn we compleet. En wat gaan we doen de eerste, de eerste twee uur? Tenminste, deze twee uur. Nou, een hoop nieuws, lekkere muziek van Ronald. En een, uh, we hopen een hoop gezelligheid, een hoop nieuwtjes. En de groenteman. En het weer voor het komend weekend. Jeetje, wat hebben we een hoop te doen. En de kolom hebben we ook nog. Klein toetje. Oh, klein toetje hebben we ook nog, ja. We hebben het hartstikke druk ja. ja. ja. Nou goedemiddag allemaal trouwens. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, en met dit programma gaan we het weekend goed weer in. En uh, ik mag het eerste plaatje weer uitzoeken. Nou, u merkt het wel. Have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander all of the time. Ik ben een beetje stemmig begonnen of niet? Oh, je bent geweldig. Ja, ja, ja, ja dankjewel. dankjewel. En al is de leugen nog zo snel, doet hij straat hem wel. Ja, ja, dat blijkt wel. Zo. Ik heb er geen moeite voor hoeven doen hoor. Dus, nee. Uh, kom nee, je had er zelf het... aan bij. Nee, Ronald, je ah. had het beter af moeten Helaas. Ja. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. En sowieso slecht in smoesjes. Ja, dat kan ja. ik wel voorstellen. Vertel eens wat Hans. Nee, we gaan er gewoon nog een lekker plaatje draaien. We gaan nog een keertje een plaatje draaien. Ja, gezellig man. Nou, ik natuurlijk, als je maar een gezellig plaatje uitzoekt natuurlijk. Ja, als je het wilt doen nou, dat is een lekkere dat deed je nog niet? jawel Lekker een 06 met deze dame. Een ja, lekkere, hè? Ja. De Bonnie, hè? Wie? Bonnie. Ja? Ja, Bonnie, ja. Sinclair. Nee, Thailand. Oh. Dat is de zuster. Dus het is niet de sponsor van Gal en Gal? Nee, die niet. Oké. Okay. Doet jij wat? Ja, iets serieuzer als jullie twee. Um, de afgelopen dagen is er weer paraffine op de Noord-Hollandse stranden aangespoeld. Hierdoor moeten de stranden opnieuw schoongemaakt worden. Rijkswaterstaat is sinds maandag 7 augustus al bezig om de aangespoelde paraffine te verwijderen en de schoonmaakwerkzaamheden duren nog tot zeker na het weekend. De paraffine ligt verspreid over de kust van Noordwijk tot Zandvoort en van de Muiden tot Den Helder. Het opruimen kan alleen bij laag water en het gebeurt zowel handmatig als machinaal. Tijdens de werkzaamheden blijft het strand wel toegankelijk voor badgasten. Onbekend voor wie het... Uh, onbekend is wie voor het loos van de paraffine verantwoordelijk is. Vermoedelijk gaat het om een schip dat op zee zijn laadruim heeft schoongemaakt. Rijkswaterstaat heeft op verschillende stranden monsters van de aangespoelde paraffine genomen. En deze worden in het laboratorium in Lelystad onderzocht. Ik vind het wel een... Uh, ja, vreselijk. Zijn ze net bijna klaar, kunnen ze weer opnieuw beginnen. Maar uh, even een vraagje, misschien dat Roder het weet. W wat is paraffine precies? Het uh, is een uh, product wat uh, vrijkomt bij het uh, uh, produceren van olie. Ah, dus als je, stookolie, als je het kraakt, dan komt ja. paraffine vrij. Ah, dank je. Paraffine, dat vind je in kaarsjes, uh, ja, ja. buitenkant van kazen. Ja, ja. oké. Okay. Uh, Ook in de cosmetica en in ja. de verpakkingen wordt het ja. veel gebruikt. Ja. De, dus het is eigenlijk een, een afvalproduct van olie? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja oké. Okay. Okay. Het is Op zich is het ook verder niet schadelijk voor mensen of zo. Maar um, uh, honden en andere dieren kunnen er wel heel ziek voor als ja. ze het opeten. Want hun maag blijft daarmee gevuld. Ja. En dus gaan ze niet opnieuw eten. Dus uh, sterven ze een langzame hongerdood ja. eigenlijk. Dus, dus voor, uh, voor vogels bijvoorbeeld. Hè? Ja, vogels, honden, ja. Alle, allerlei soorten beesten eten ja. het wel op. Ja. Ja. Dus, uh, ja, nee, het ja. leuk. En het is nooit zuivere paraffine. Hè. Er zit altijd van alles in. Ja, oké. Okay. Dus. Nou, nog meer? Nee, dat was het. Ik vond het. 27,50. <lacht> Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe Es regiert der Herr des Hasses Hässlich Ich bin so hässlich reflextly Ich bin der Hass Hassen Ganz hässlich hassen Ich kann er nicht lassen Ich bin der Hass Nou, we, we, we, nou, weet het niet. ik niet. Dit is wel een goed plaatje. Toch? Ja, je kijkt zo vragend, maar ik vind dit een goed plaatje. Goed? Ja. het is genoeg, hè? Ja hoor, voor mij wel. Oh, oh. nou, jammer. Nou, geeft niet. Nou. Ook goede plaatjes zijn <laughs> soms ook genoeg. Ja, dat is waar. Dus, ja hoor, dat is. Dus, uh, niks ja. mis mee, maar het is goed. Uh, ik, we hebben een, een oproep eigenlijk voor uh, uh, de school in Zandvoort... Gevestigd in gebouwde golf aan de JP Thijssenweg... heeft in de tien jaar van haar bestaan sinds medio 2014... een flinke wachtlijst opgebouwd. De, vr, de vraag aan de gemeente voor een tweede unit werd niet gehonoreerd. Met een burgerinitiatief willen ouders alsnog proberen... een extra unit te bewerkstelligen. En de enthousiaste dames, dat zijn twee dames... die dat eigenlijk als burgerinitiatief willen uh, ontplooien... dat zijn de dames gooier en verhoog verzoeken geïnteresseerde ouders om zich aan te melden via oudersinitiatiefschool.gmail.com Door een foutief e-mailadres bij de start bestaat de mogelijkheid dat geïnteresseerden geen reactie hebben ontvangen. Hierbij dus aan hun het verzoek om nogmaals te reageren met de volledige naam en de geboortedatum van het kind. Ik zal het nog even vermelden. Het is ouderinitiatiefdeschool.gmail.com dus daar moet u uw eigen aanmelden. Ja. Heb nou, jij ja gewoon gemeld? Nee, ik hoop dat het zo lukt. Ah, okay. en een burgerinitiatief moet je altijd omarmen. Nou, niet altijd. Oh. Hoor. Nou, in dit nee, geval dan. Ja, de, okay, maar dan is het niet altijd, Hans. In dit geval heb je gelijk, maar er zijn heel veel burgerinitiatieven... waarvan ik denk, nou, doe maar niet. Oh, okay. <laughs> nou, in dit geval dan. Maar goed, dan deze, dan. ja, absoluut, deze wel. Ja, hoor. Ja? Ja. ja Hij, Hans. Ja. Hij doet het. Hij doet het, ja. Hey, hebben wij eigenlijk nog Engelse les vandaag of niet? Ja, vanmiddag. Oh, heel goed. Is, heel heel goed. Vanavond. Want ja. uh, dat vond ik heel goed eigenlijk. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, daar leer ik uh, toch een hoop van. Daar was ik al <laughs> bang voor. Ja. was a time was a time I held on to the I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be. We er zo ja, je, zou, je zou maar over water kunnen lopen. Ja, mijn man. Ja. Ik dacht dat er maar één man was die dat kon. Nee, zijn er meerdere geweest. Ja, ja dat blijkt ja, wel. Ja, ja, ja. Hadden jullie nog gehoord van de uh, pizzeria in Heemstede? Nee. Er was gisteravond een overval geweest. Oh. Uh, een vestiging van Domino's Pizza in Heemstede is gisteravond overvallen. Na de overval is de politie direct een zoekactie gestart. En via Burgernet hebben ze laten weten... op zoek te zijn naar een getinte man van ongeveer 35 jaar... Met een grijze baseball cap, een rode hoodie en een zwarte rugzak. De politie heeft benadrukt de mensen die de man zien, deze niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen. Dus hij is gevaarlijk, waarschijnlijk. Uh, dat lijkt me wel, ja. ja. Als het een gewapende overval is, ja. dan vind ik hem nogal gevaarlijk. Uh, misschien, ja. misschien gaat hij met pizza schoon. Geen idee. Nee, ja. dat, dat ding zit toch tegenover dat pannenkoeken ding? Geen idee. Volgens mij wel. Ja. Oh? ja, dat pannenkoekenhuisje. Mm -hmm. Binnenweg, jum ja. Jum, ja. ja, ja. Wa waar is dat dan? Uh, binnenweg. Oh de binnenweg. Oh een beetje ja. achterin zeg maar. Bij de raadhuisplein daar. Ja daar bijna. Ja. Oké. Okay. Nou. nou zijn we weer allemaal weer helemaal op de hoogte. We zijn weer helemaal op de hoogte. De van, van de week van Marco. Gelukkig wij. <lacht> ik begin deze keer mijn kolom met een vette lach. Dan hebben we dat maar gehad. Soms begint je dag nu eenmaal met een hoogtepunt en vervolgens gaat het vlot bergafwaarts. Zo is het soms ook met koloms. Zandvoort is een dorp met de voor- en nadelen van een stad. Waar deze twee uitersten elkaar gaan raken, zal ik zo uit de doeken doen. Zoals ik een breindode overstoermbaanvuurer van een financiën controlerende overheidsinstelling eens heb moeten uitleggen, handelen mensen ook wel eens uit goedheid. Je verzorgt de kat van de buren als ze op vakantie zijn, geeft hun wietplantjes water, mept met een honkbalknuppel, wat brutale, maar redelijk Nederlands sprekende tienerjongers uit hun, van hun puberende dochter. Dat doe je allemaal uit naaste liefde. Je geeft elkaar geen rekeningen. In de voormalige hoogcultuur waar ik vandaan kom, de Nederlandse, was het gebruikelijk dat mensen voor elkaar zorgden. Niet dat je, zoals nu, direct in een vergeethoek wordt gestald waarin je het huilend in je broek kunt doen als je geen geld meer opbrengt. Stad versus dorp. Stel, je komt uit de binnenlanden aan op station Zandvoort. Dan weet je het de laatste maanden zeker. Dit is nu het luxe voorportaal van Amsterdam Plus: een zee aan creatieve. Am uh, creatieve ideeën. Kosten nog moeite zijn gespaard dit Amsterdam Beach via de entree van zijn antwoord op de kaart te zetten. Men is helaas alleen vergeten om het vaste, vrolijke ontvangstcomité op het station in de opknapbeurt mee te nemen. De zwaar behaarde man, bebaarde man met gitaar. Nu heb ik het niet over zijn uiterlijk. Uh, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Hij is geen zwerver, want hij is tenslotte altijd op dezelfde plek te vinden. Voor de zoveelste maal geïnterviewd door politieagenten... kan hij Trapgat 1, Spoor 1, 2042 NS als vaste verblijfplaats opgeven. Wat ik nu zo verbazingwekkend vind... is dat we zoveel geld over hebben voor een cosmetische operatie van Jewelste... maar dat niemand ruimte in het budget heeft overgehouden... om de aardige straatmuzikant via Stichting Buma Cultuur te ondersteunen... zodat hij legaal een vierde nummer aan zijn repertoire kan toevoegen... Ook al zijn we inmiddels door de grandeur van Amsterdam ingekapseld, aan naaste liefde moet men constant blijven werken. Dat mag ook, in, ook niet in alle luxe verloren gaan. Aldus Marco Termes. Nou. Ja. Nou, ik vind uh, inderdaad Zandvoort, uh, het station is leuk opgeknapt. Dat wel. Ja. Ja. Alleen dat vierde nummertje voor die ene meneer, ja. dat is toch ja En uh, ja. als je dan toch bezig bent, krap het persoon zelf ook even. Op. Ja, <lacht> ja. zo is. Maar we gingen niet over uiterlijk oordelen, Nee, Marco niet, maar dat doe ik wel. Ja. Ik denk dat knap knapper is in dit nummer, Hans. Geen idee. We hebben het echt gepresteerd om het uit te rekken tot ruim 5 minuten Ja, dat is wel lang. is nu 6 minuten, zie ik. 6 minuten 6. Nee, moet je goed lezen. Door het onderste gedeelte van je bril. 6 minuten 6. Nee, 5 minuten 6. Het wordt tijd voor een nieuwe bril, Hans. 6 minuten 6. Zie je dit, <laughs> ja, dat ik kan, kan er zijn, maar ik hoor. Het kan zijn dat jij dat ziet staan, maar het is echt 5 minuten 6 hoor. <tijd ja. <tijd ja, gaan er zelfs Amsterdam gaan praten, ja. hoor je hè? Kijk eens even wat daar staat. Kan je het zien? Waar staat Daar. Dat staan? Ja. deze. Ja, wacht even. We gaan het even ja. zoeken, want we hebben nu ja. een oneenigheid. In die tussentijd zal ik even de evenementenagenda van augustus doen. De 11e is de hippie-markt Ibiza-stijl, Badhuisplein van 12 tot 8. De 12e, Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vervaars, van 11 tot 9. De twaalfde, ook de twaalfde, Makreel Roken, Zandvoorts Open Raadhuisplein aanvang om half tien s morgens. De twaalfde, Festivari, feest bij Safari Lodge van 1 tot 11 uur s avonds. De dertiende, Enkelspoor, saxofonist Adam Spoor bij Plazant om vier uur. Van de 18e tot de twintigste DTM Zandvoort, circuit Zandvoort. Van achttien tot de negentiende, tweedaagse van Zandvoort... zeilwedstrijden bij watersportvereniging Zandvoort de 19e Dancing in the Street, muziekfestival in het centrum, aanvang om 8 uur en nog een keer de 19e zomermarkt boulevard, boulevard de Vauvage van 11 tot 9. Nou, ja, druk zat. Had jij? Ja. En heb je gekeken? Ja, en jullie hadden allebei gelijk, want achter de titel van het hele nummer, dus in het grote scherm zelf staat 5 minuten 6. En onderin waar jij hebt gekeken stond 6 minuten 6. Kijk. Dus jullie hebben allebei gelijk. Dank je. Dank je. Dat ja, doet... ja, ja, ja, de, denk... de, ja, mij doet dat goed. <laughs> ja, dat, <laughs> dat weet ik. Maar... Oh god, hij gaat kijken. Hij zet zijn bril op, de, kijk er sta, uit. Er staat echt, uh, uh, ook onderin staat gewoon vijf. Je ziet dat nou, het, dan gaan we het vijfje over. is gewoon een horizontaal streepje en het... 6 is bijna een diagonaal streepje. Heb je dat thuis nou ook dat hij altijd gelijk wil al Ja hoor. Oké. Okay. Niet altijd hoor Hans. Nog vaart. <laughs> Heeft, kan hij dan een hekje en een twijl meenemen? nemen. Gezond, gezondheid. Dank je wel. Gezondheid. <hums> Zal ik even wat doen? Ja, doe maar. Okay. De koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij Zandvoort... die hebben een, auto -bo een open bootavond. Maandag 14 augustus van half acht tot half tien. De bemanning van de KNRM, Zandvoort... gooit de deuren van de reddingsstation open... Op maandagavond bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de boothuizen aan de Torbekkenstraat. De vrijwilligers van de KNRM laten u graag zien hoe en waarmee zij hulp verlenen op zee en langs de kust. De KNRM is een zelfstandige organisatie zonder subsidies. Giften en donaties zijn daarom nodig om dit werk te blijven doen. En het is mooi werk wat ze doen. Ja, zeker. Dat is een ding dat zeker is. Zeker? Zeker. Zeker. Z zeker weten. Mooi werk. Mooi wark. mooi wark. Dus we zien u graag op 14 augustus. Maar er was een verschil tussen de redding en de reddings. Ja, de reddingsbrigade. Maar, ja, dat, dat zijn de kleinere bootjes die patrouilleren en die zitten met twee posten standaard op het strand. En de reddingmaatschappij zonder tussen is. Dat is die hele grote boot. Dat is de grotere maatschappij, ja. ja de maar grote dit boot. Ja, in principe zijn ze alle twee belangrijk, of het nou... Nee, nee, nee hoor, het gaat ook niet om meer of minder belangrijk... maar het is meer dat ze zelf, uh, zijn de beide organisaties... nogal scherp op het gebruik ja. van wel of geen tussen-s. Ja? Echt? Aha, ja. Oh, Omdat nou. het 9 van een 10 keer ook zelfs in het, uh, het landelijke nieuws... verkeerd wordt gebruikt. Dus ja. dat is nogal een hekelpuntje. Ja, beide is toch het, het redden van mensen belangrijk. Zeker weten. Dus het ja. maakt niet uit of er een S of weet ik voor wat tussen staat. Helemaal niet belangrijk. Uh, vindt, vindt zij ik... wel. Ja, ja, mag. <laughs> ja. Nee, is. Ja, ja, ja, jij kan dan wel zeggen mag, maar het is. Het, het mag. is gewoon, nee, het is. Is. Ja. Mag. We hoorden hem net al een heel veel. Dus jij hebt niet verder te veld, bel ik ook. deep in It's fat like Tony, soprano rock handle like Ben Exu. I shake bonies, man, you can't get next to the genuine article, I do not sing, though I sling, though, if anything, I bling, yo Star like Ringo, war like a green, bro, crazy, bring your whole set jay -Z in the range, crazy in the range They can't figure my out, they like hazy and sane Yes sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer. the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. So crazy. Cool. Yeah. Ja, dat klopt, want ik zat al heel in de startblok om iets te vertellen over de uh, gemeente Zandvoort. Want vanmiddag heeft burgemeester Niek Meijer samen met wethouders Gert Tonen en Gert-Jan Bluis... de gemeentelijke waarderingspeld uitgereikt aan het oude en het nieuwe bestuur van de stichting Recreade. Het is dit jaar de vijftigste 50, keer dat er kinderactiviteiten in de zomervakantie worden georganiseerd. Een mooie gelegenheid om het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Recreade te verrassen met een verwaarderingsspeld. Een bijzonder dankjewel voor de 50 jaar waarin zij kinderen onvergetelijke momenten laten beleven. De waarderingsspeld werd uitgereikt aan het bestuur, maar is symbolisch bedoeld voor alle vrijwilligers... die zich de afgelopen vijf decennia met tomeloos enthousiasme hebben ingezet. Nou, dus als ik het goed begrijp, één iemand krijgt een spel... Ja, maar ze worden allemaal individueel geprikt. Ja, precies. Ja, okay. Dat is hier ook gebeurd. Wij hebben er ook een. Ben jij ook geprikt? Ook. Oh. Ja. ja wij, wij hebben ook zo'n uh, zo spel bij CFM. Nou, geweldig. Ja. ja, wist je niet? Nee, geen ja. idee. Ja, hebben we? Ja, ik weet hoe meer niet hoor. Dus dat is nee, nee, Maar <laughs> dat ook niet, in het uh, rijtje. Maar kan je ook, kan ook niet alles weten natuurlijk. Nou. Nee, nee, nee, nee. Dat kan niet. Zou het wel willen? Ja, dat wel, maar het kan niet. Ja. Hm. Morgen om half tien, dan vangt het weer aan, het Zandvoorts open kampioenschap Roken En dat is om vier uur afgelopen. Open Zandvoorts makreelroken om 2017, het jaarlijkse kampioenschap makreelroken, staat weer voor de deur. Op 12 augustus is het weer zover. Tot nu toe zijn er rokers aangemeld uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort-aan-Zee. Onder dit gezelschap bevinden zich kampioen uit Zandvoort-aan-Zee en Noordwijk. Vanaf half tien worden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. Als het hout op temperatuur is, gaan de makrelen erin. Het roken duurt ongeveer drie uur. Tijdens het roken kan men de rokers om uitleg vragen. Alleen, hun geheim geven ze niet prijs. Maar een stukje proeven kan altijd. Rond drie uur is de keuring en de prijsuitreiking door de vakkundige jury. Aansluitend is de verkoop van deze lekkernij. Wees er snel bij, want op is op. Kom kijken en proeven en kopen. Locatie Raadhuisplein. Lekker hoor. Ja, hou je van makreel? Ja, heel erg lekker. Ja. En uh, ik heb ook nog gelezen, het is niet alleen makreel roken... maar ze hebben in Zandvoort morgen ook paling roken. Mm -hmm, nog veel beter. Ja, vind je? Man. Mm -hmm. Ja, Rodi heeft meer lieve paling, hè, geloof ik. Ja. Ja. Dat is uh, tegelijkertijd wordt bij Café Bluis... aan de Burenweg weer het jaarlijkse palingroken georganiseerd. Vanaf ongeveer 12 uur beginnen de Zandvoortse palingrokers Jan Griesbergen en zijn maatje Rolf van der Molen met roken... De palingen zullen vanaf half zeven per stuk worden verkocht. Nou, oh, lekker. Ja, dat lijkt me ook. Mm -hmm. ja, je mag geen pontje meenemen, staat erin. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling ja. dat je hem ter plaatse voor. Ja, gewoon een pond ter plekke nee. ook. Ja, ja, zoiets. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, het nou, is... We uh... willen veel mensen laten meegenieten in ja. ieder geval. Ja. Ik denk dat het lekker ruikt, of niet? Oh, heerlijk. Ja? Ja. Ja, ja. nou. Are you ready, are you ready, are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight, it's all right, it's all right. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride.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 Stand up, stand up, stand up I'm your brother I'm your brother, don't you know She's my sister She's my sister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 Your brother, don't you know? She's my Heerlijk praatje. Ja, hè? ja, zeker voor de bam, bam, bam. Heerlijk. Ja. Ik denk niet? voor de tenoren ook hoor. Ja, de de ik weet niet, maar voor de bassen is het helemaal lekker. Ze doet alleen zo lang bij de tenoren. Ja. <lacht> Hoe bedoel je? Nou ja, dat. Zit dan de dirigent na ja. ja, en dan dus oh, is er zo. is weer even aan het wachten. Ja. Half uurtje. Ja. Dat gebeurt. Ja. En Vaak. we zijn er dus wat zeker? Ja, we gaan elkaar weer uh, terug horen. Naar Na het uh, nieuws reclame, in de boodschap. Reclame, en reclame, en, en, die en die de hebben zo. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, tot ja. Dus straks. Ja. Ja. Ja. Doei. We uh, deze doen. Het bijslapie van Lenny Grebeth. Deze Ja. ja. Oh.